Bij de kerncentrale in Fukushima is vandaag begonnen met het weghalen van brokstukken die zijn besmet met radioactieve straling. Daarbij worden machines ingezet die op afstand worden bestuurd. De resten worden opgeslagen in een afgesloten ruimte op het terrein van de kerncentrale.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 In de Syrische kustplaats Banias hebben troepen gisteren vier demonstranten doodgeschoten. Er zijn ook tientallen gewonden, zeggen ooggetuigen. De troepen schoten op mensen die demonstreerden voor meer vrijheid en burgerrechten. In Syrië wordt al weken gedemonstreerd tegen president Assad. Daarbij zijn minstens 170 doden gevallen. Prinses Ariaan gaat vanochtend voor het eerst naar school. De jongste dochter van prins Willem-Alexander en prinses Maxima werd gisteren vier. Ze komt in groep 1 van de Bloemkampschool in Wassenaar... waar ook haar zusjes Amalia en Alexia op school zitten. Willem-Alexander en Maxima brengen haar naar school... waar ze door haar twee juffen wordt verwelkomd. Het weer droog en tussen de 2 en 5 graden in de ochtend kans op mist... daarna zonnig en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. KRO's Nacht van het Goede Leven. Snel door met deel 3 van de Triffits, hè? Professor Voorles staat op het punt zijn nogal afwijkende ideeën... over een nieuwe samenleving te, gaan, te ontvouwen. Vindt die bil natuurlijk vast weer niks. Waarde vrienden, ik geloof te mogen beweren... <lacht> dat ik de oudste van u allemaal ben. Ik heb mijn gehele leven gewijd aan de studie van de veelsoortige maatschappijvormen.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 Ja, in het ziekenhuis ik heb er achter moeten laten in het ziekenhuis hm. we hebben verpleegsels hoog nodig moeten we moeten onszelf goed verzorgen. maar dat neemt niet weg heb je heb je niet te roken Brood, Brood. Brood. vloog, kom heen. Brood mensen. Brood. Iedereen naar beneden, om de blinden naar buiten te helpen. Ja, opschieten, naar beneden van die. Denk op de trap. Gaat er beeld? Ja, hij komt. Waar is Josela? Al naar beneden. Oh. Opschieten, ja. Die rook wordt steeds dikker. Ja, ik ga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 Hier, neem een saffie. Dan zal ik het je vertellen. O, oh, mijn hoofd. Geef mij ook een fissuur. Mm. Bedankt. Uh. Je weet misschien dat er gisterenmorgen rotzooi was voor de universiteit. Ja, dat heb ik toevallig gezien, ja. Nou, nadat wij de benen hadden genomen... ...had die koker, die daar zijn grote bek had opgezet, zwaai de vest in. Mm.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 Als jullie niet vrijwillig je medemensen wilt helpen... dan zullen jullie gedwongen moeten worden. Hé, hey, Mac. Jawel. Handdoe je. Wel, verdomme. Hoi, Mac. Nee. Zo. Zo heb je een beetje meer bewegingsvrijheid. Wat je bewegingsvrijheid noemt. Meer heb je niet nodig. Nee. De ketting, Mac. Ja. Ik heb het één eind allemaal rechterpols vastgemaakt. Mooi. Dan blijf jij aan die kant van hem.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 Daar moet je een tijdelijk onderdak voor aan zoeken en ze voorraden wijzen. Links en rechts van je opereren weer andere groepen. Dus blijf op je eigen terrein. Hoe kan ik met geboeide handen uh, iemand helpen? Dat leer je gauw genoeg. Oh. Nou, dit is jouw terrein. Van Medeveel tot Fit John Avenue. En niet verder dan Swiss Cottage hier. Als ik jou was, zou ik zorgen dat ze genoeg te eten krijgen... want er zijn een paar lastige klanten tussen. Ja, ja. Sommigen hebben een nijf.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 Twee, drie. Ondraaien. Ja. Ja. Ja. Ja. Verder, verrek! Ik had nooit kunnen denken dat ik nog eens met z'n drieën aan elkaar vastgeketen zou moeten maffen. Er zijn nog wel meer dingen die ik nooit had kunnen denken. Gauw je smol. Nee, hij hebt gelijk maat. Het zal niet meevallen. Wat dacht je dan dat het voor ons zou meevallen? Als die stiekem de kuil laten dan. Ik heb nooit gezegd dat ik dat zou doen.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 Alfred Pleiter. De rolverdeling was als volgt. Bill Mason, Hans Veerman. Josella, Fecia Rone. Koker, Huip Urizand. Ellery, Harry Bronk. Michael Beadley, Robert Sobels. Ivan Simpson, Han König. Elf, Paul van der Lek. Kolonel Jacques, Frans Somers. Miss Barr, Nels Snell. Professor Forlis, Willy Ruis. Miss Durrant, Wiesje Bouwmeester. Mac, Jos van Turenhout. En Lucy, Joke Hagelen. De regie had Dick van Putten.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 Dan moest je er zien hoe gauw je gepiept zou zijn. Daar ga jij weer gelijk in. En als ik jullie nou eens mijn erewoord gaf? Je erewoord? Als is geen staafen meer waard vandaag de dag. Leven nou in de jungle. Links. Rechts. Links. Rechts. Links. Rechts. <tus> links. Rechts. Links, rechts. We zijn direct bij een hoek. Daar gaan we links af. Je zegt het maar. Halt! Ga hey, ik, hey, ik, ik kan ze even kunnen waarschuwen? Stil, stil, stil. Honderd meter verder is een groep bezig met een vrachtwagen vol te laden. Dan zijn ze buiten hun eigen terrein. Ze zijn niet van Kokosgroep. De leider is een vent met rood haar en een geweer. Liggen, liggen, Hij heeft ons gezien. Liggen. Oh. Oh. Wat, wat is er? Wat, wat, wat gebeurt er dan? Mac is dood. Jullie allemaal omdraaien en terug. Terug. Kom op, meester. Nee, hij komt onze kant op. Oké, okay. ik heb de ketting van Mac losgegespt. We kunnen hem laten liggen. Nou, deze kant op. De hoek om. En hierin, wat is dit? Een assortiment van tuintje. Ga liggen. Hij schiet ons allemaal kapot. Nee, alleen wie kan zien. Mij dus. Waar is het sleuteltje van die boeien? In mijn zak. Geef op. Nou, hoor eens, meester. Als je het nou niet meteen geeft, slak je met deze ketting je hersens in. Alsjeblieft. Mooi. En nou ook stil zijn. Wat doet hij? Hij heeft naar Mac gekeken. Die midden op de straat ligt. Ik geloof dat hij denkt dat Mac de enige was die kon zien. Nou gaat hij de andere achterna. Die verderop in de straat strompelen.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 Er is al iemand hier geweest. Maar uh, ze schijnen niet veel te hebben meegenomen. Ik ben Ham. Ja, je staat voor de afdeling vleeswaren. Uh, wacht hier maar even, dan ga ik in het magazijn kijken. Vil! Phil! Griffiths, ze vallen de wagen aan. Vlug! Vlug, spring eruit! En maak dat je wegkomt. komt! Vlug mensen, hierheen! Pass <laughs> <I'll> take that! <her. laughs> Come, Mr. Livingfield! Let the door open! Bradshaw! <laughs> the door <it over>. open! Come! Gurney. <laughs> Bradshaw. Williams. Present. Foster. Barlow. Here. Travers.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 Eten. Oké. Okay. Alleen. We zijn al, met al flink opgeschoten. Waar zijn we? Nog twee kilometer en dan nemen we de A361 naar die Oeh, wat is die heet in de cabine? Laten we maar in het glas gaan zitten. Geen triffits in de buurt? Uh, nee. En we hebben ruim uitzicht. We zien ze al van ver aankomen. Oh uh -huh. Het is een bof dat al die anti wapens in deze vrachtauto lagen. Het is geen bof. Die heb ik er zelf ingeladen. En daarom hebben ze de wagen waarschijnlijk niet meegenomen. Ze vonden mijn angst voor triffits overdreven. Moet je beschouwd? Graag. Wat hebben we erop? Leverpastei. Bier? Dank je. Hier is de opener. Dank je wel. Waar heb je die prachtige groezen vandaan? <laughs> Uit een museum. Antiek.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 Toch niet uit Londen, hè? Allemaal hier uit de omgeving. En allemaal blind? Ja. Uh, hoeveel zienden heeft u hier? Wij zijn met ons zevenen. En Miss Platon? Wie? Josella Platon. Is die hier ook? Nee. Peggy staat op wacht bij het hek. Pamela en Cynthia hebben dienst met Monica. Betty en Rosemary zijn op Treffend patrouille. Dat zijn alle zienden. En Josella hebben wij hier niet. Het zijn dus allemaal vrouwen hier.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 geloofde ik, maar een dubbele kojak gepakken. pakken. Nee, toch maar niet bijna nader inzien. Dan komen er weer een paar. Laten we maken dat we wegkomen. Oké. Okay.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 Nee, nog maar een drankje, schatje. Hou verder je mond, hè? Ik geloof het wel. Daarom hoorde ik ook niks meer op de radio. Het is wel een rot idee. Wat moeten we doen, de Vredesnaam? Kunnen we niet gewoon hier blijven en, en afwachten? Nee, dat is juist zo alle Jezus stom. Hey, hey, hey, er is een dame bij. Sorry. Ja, zeg. Ik ga wel eens meer te keer. dat maar een bilje. Ja, hij blaft vaak, maar hij bijt niet. Ik heb het zelfs op een grote bek te danken dat ik nog zien kan. Dat heb ik je nog niet verteld, hè? Op de avond van die komeet.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 in plaats van een wanhopig groepje overgeblevenen zonder enige toekomst. Gaan jullie mee? Ja, ik ook. Is het een erg klein plaatsje, dat tintje? Het staat op alle Amerikaanse wegenkaarten. Nou, zullen we er daar dan maar eentje op nemen? Miss Darrens zal opkijken. Als het haar niet bevalt, gaat ze van mijn papa met een trivet dansen. Zeg, hebben jullie daar nog last mee gehad met trivets? En hoe? Toen we die wapens gingen halen in Bovington... hebben we ook een paar vlambewerpers meegenomen. Nou, één portie daarvan...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 Tine Medema, Steven Brennel, Jan Borges, Sid, Hans Kersenberg, een man, Jos van Turenhout en Vera, Nora Boerman. De regie had Dick van Putten. Zo, dat was weer verwernerij. Weer twee delen van de hoorspelserie De Triffits... Volgende week dan maar gelijk deel 5 en 6. Dan hebben we dat ook weer gehad. Hey, hey. Kunnen we weer genieten van fijne autogeluiden? En dan maar hopen dat Bill Jocella weer terugvindt aan de kust. Toedelo. Nou, We gaan nog even genieten van Nightmare on Wax.